Met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, en ik ben ondertussen nog even druk bezig om contact te krijgen met China. Daar zit uh, een van de twee hulpverleners klaar. Um, maar gelukkig heb ik er altijd twee. Dus de andere die hangt al aan de lijn. En dat is um, helemaal vers uit uh, Cameroen. Ja, ik kom er niet elke dag. Maar um, dat is voor Nederlandse uh, andere. Want die zit er al een tijdje. Nederlands, goeiemorgen. Hoe lang ben je daar al in, bezig in, in Cameroen? Uh, 17 jaar sinds 1995. 1995, man. Spreek je überhaupt <lacht> nog wel Nederlands? <lacht> nou, Joh. <jongen. lacht> ja. Misschien met een hele accent, maar ik denk het niet eens. Ik moet zeggen, ik hoor geen accent. Is dat, uh, is, is dat gek om als je, als je zo lang uh, ergens anders leeft. Om dan, voel jij je zeg maar überhaupt nog wel een Nederlander? Ja, gek genoeg wel. Um, we komen natuurlijk eens in de twee, drie jaar een paar maanden terug. En onze uh, vrienden en familie zitten in Nederland. En wat ik heel bijzonder vind, onze kinderen. Uh, twee van de drie zijn hier geboren. Die voelen zich nog steeds net zo Nederlander als ik. Echt waar? Dus uh, ja, die band die is, die is sterk genoeg. Maar wat, wat maakt dan dat ze zich zo Nederlands voelen? Ja, dat vraag ik me dus ook wel eens af. Uh, we hebben het pas ook weer eens dus met we hen over gehad. Ze zeggen van ja, goed, ik heb er toch iets heel speciaals mee. Um, uh, mijn dochter bijvoorbeeld, die, die zei van ja, goed, ik heb een kippenveld. Dus, het uh, ik volkslied hoort, dus van uh, Hoe komt dat? Helemaal uitleggen kan ze het ook niet, maar het zit er wel. En dat, en dat zijn kinderen die in, in Cameroen geboren zijn? Ja, ja. Mijn, uh, mijn twee jongsten zijn 15 en bijna 12. En die zijn hier geboren. Uh, ja, die zijn nooit langer dan een paar maanden in Nederland. Maar ze toch Nederland? Ja, want wat doen ze dan als je in het Nederland... lijkt me heel gek, zeg maar, als je dan. Doe kijk, als je in Nederland geboren, getogen en opgegroeid bent, dan lijkt het me logisch dat je af en toe teruggaat naar het land ja waar je vandaan komt. Maar als je, als je zeg maar, niet eens daar geboren bent, dan lijkt het me. Wat, wat doen die kinderen als ze in Nederland zijn? Ja, goed. Uh... In het verleden zijn we dan, dus gaan ze dus ook wel eens gewoon een, een paar maanden naar de school, zodat ze een klein beetje aansluiting houden. Yeah. En uh, verder, ja, wij, wij boeten dan altijd uh, met af om uh, verhalen te vertellen over wat wij hier doen. En dan gaan ze mee. En heel, voor hen is het heel belangrijk dat familiebanden aanhalen, weekenden met uh, ons en tanden, dat soort dingen. En wat mijn kinderen altijd zeggen, is dat voor hen uh, Nederland een beetje uh, lekker land is. Dus het is altijd nog een, een feest om te zijn. Maar thuis is, is Cameroon, omdat ze zich wel heel erg Nederlander voelen. Dus thuis voelt wel op Cameroon op dit moment. Ja, is, is jullie voortaal thuis ook Nederlands? Ja. ja. Oké, okay, dat wel. Ze waren gewoon Nederlandstalig opgevoed. Ja, dat betekent. kan ook belangrijk zijn, denk ik, hoor, in het gevoel om, uh, om, om Nederlander te zijn... in plaats van dat je toch meer een inwoner van Cameroon voelt. Ja, nou, ik denk het ook. En, en Cameroon is voor hen natuurlijk gedeeltelijk uh, maar hun culturele thuis want ze gaan naar een internationale school dus daar spreken ze dan weer Engels en hun vrienden Amerikaans en Koreaans en ja goed dus je moet je toch ergens aan, aan, aan vast houden als, als je, je identiteit en dat is toch heel erg Nederland geworden. Ja dat begrijp ik ja Hey, Cameroen is uh, ja, dus, dus niet per se heel erg veel in het nieuws uh, rondom deze tijd. Relatief rustig. Ik, uh, ik hoorde wel iets van jou, dat is wel grappig... want uh, uh, de tweede bellen die ik zo meteen even hoop te spreken... die komt uit China. En ik vroeg aan jou wat, uh, wat is nou aan de hand? Jullie hebben net een vliegtuig gekregen van China. Ja, uh, je ziet heel vaak in het nieuws hier... dat er weer iets is over de samenwerking tussen China en Cameroen. En dat China dit uh, helft ontwikkelen op die weglegt, aanlegt... Uh, uh, ze zijn bezig met een havenbouwer, nou ja, noem het maar op. En gisteren was er dus in het nieuws dat ze uh, een, een uh, spiksplint een nieuw vliegtuig kregen van China. Dus. En, en ja, goed, die, die heeft heel veel invloed in, in Afrika en in Cameroon. Het uh, Afrika is dat voor China belangrijk en China is voor Afrika belangrijk. En dat zie je dus iedere keer in het nieuws ook weer terug. Ja. En, en, en, maar is dat dan een reden om een vliegtuig cadeau te doen? Uh, China krijgt er ook genoeg voor terug, hoor. Uh, China krijgt dus uh, daarmee toegang tot uh, de grondstoffen waar China behoefte aan heeft. Dus uh, in Cameroen zijn ze hard aan het ontwikkelen aan een grote ijzererts, uh, een ijzerwinningsgebied. Uh, uh, ja. Dat is een voorbeeld uh, wat China er dan voor terug krijgt. Ja, het is een beetje koehandel eigenlijk. Het is, het is uh, ontwikkelingssamenwerking, moderne stijl, in ieder geval Chinese stijl. Uh, Europa doet dat altijd wat meer uh, door uh, politieke concessies te krijgen. Uh, van jullie moeten toch goed bestuur doen en dat soort dingen. Uh, een soort van moreel appel. En China zegt gewoon van ja goed, uh, we gaan jullie hulp geven als jullie uh, terug uh, andere dingen geven waar wij ook wat aan hebben. Ja. Hey, jij bent in, uh, in, uh, in Cameroen actief als algemeen directeur. Uh, maar dan, en dan algemeen directeur niet van Cameroen natuurlijk. Dat zou wat zijn, maar van uh, uh, Wycliffe. Wiecliffe, hoe spreek je het nou precies uit? Uh, Wycliffe. Wycliffe Bijbelvertalers. Wycliffe Bijbelvertalers. Dus jij ontfermt je over alle Bijbelvertaalwerk wat er in Cameroon gebeurt. Nou, het is iets breder dan dat, maar... Uh... Als, als internationale vertegenwoordiger, want er is ook een, een lokale Cameroens organisatie die uh, wat vergelijkbaar doet en ook gelieerd is aan Wikkelen. dus dat is dan een Cameroener. Ja. Maar voor de internationale tak uh, ben ik de algemeen directeur uh, en doen we bijbelvertaalwerk, heel veel alfabetiseringswerk, dus uh, lezen en schrijven onderwijs in lokale talen. Uh, met, uh, Onderzoek naar de talen zelf. Want ja, voordat je een Bijbel kan gaan vertalen. moet je de grammatica begrijpen. moet je een alfabet hebben. en al dat. en ook dat draagt naar de algemene ontwikkeling. van een landen in van lande, dat vertalen. Dus ja. dat brengt dan weer ook bij, maar in mijn grote kleine kloppen. Logisch. Uh, uh, wat, ik een beetje, wat mij een beetje verbaasde. Uh, was toen ik las dat jij eigenlijk. verhuisd... nu naar een huis. wat groter is dan een huis. wat je in Nederland zou kunnen hebben. En toen dacht ik. ja, dat, je, je bent daar toch voor een soort van ontwikkelingswerk. Uh, de, de vraag is of dat helemaal onder die noemer valt, maar in ieder geval niet voor een commercieel bedrijf. En, en je krijgt nu een mooi groot huis met een grote tuin. Ja, dat, dat, dat voelt ook heel. heel daar zit ook een zeker spanningsveld in. Uh, we voelen dat zelf ook heel sterk. Um, het grappige is dat. Onze Cameroense onze vrienden en collega's verwachten niet anders. Die zouden het heel raar vinden als ze dat niet hadden. En mijn contacten zijn ook heel vaak op het niveau van uh, ministers en dat soort uh, mensen. En uh, dan moet je ook een zeker... Uh, statuur? ...prestatie hebben, ja, statuur hebben. Dus, dus dat komt erbij... En de verdere reden is heel praktisch, uh, het gebied van de stad waar wij in zitten was vroeger zeg maar helemaal buiten de stad en, en totaal onontwikkeld, maar op dit, moment, op dit moment is dat met de stad heeft dat ingehaald en de, de huizen die hier omheen gebouwd worden, die wij dus kunnen huren, ja. zijn allemaal groot en uh, eigenlijk belachelijk luxe. Precies, en, ja. maar is, is, is het dan ook te betalen? Want ik vraag me bijvoorbeeld af, kun je dat verkopen? Ja. Ik neem aan dat jullie ook werken met sponsors. Uh, zulke soort dingen roepen, zeg maar normaal gesproken, wel eens vragen op van... hé, hey, uh, waar gaat dat geld dan allemaal wel niet heen wat wij, uh, wat wij sturen? Ja, helemaal terecht. Uh, maar goed, mijn huur is nog steeds ongeveer op een derde van wat uh, de gemiddelde Nederlander... uitgesteld. Ja, zo laag? Dat is ook nog een keer heel goed open, ja. Uh. Ja. Weet je, dat is dan wel een bizar verschil. Ik, ik, ja, las, ik dus las ook de... Uh, de... Ja? Het voelt altijd heel strange allemaal. Ja. Jullie hebben daar ook heel erg meegeleefd met, uh, met de verkiezingen in Amerika, hè? Ja, het is heel grappig. Camerooners uh, vinden dat allemaal heel bijzonder. Die vinden het nog steeds ook echt geweldig dat Amerika een, een zwarte zeg maar, Afrikaanse president heeft. En uh, afgelopen uh, dinsdag was het dus uh, een groot Ja, precies. De christen in Amerika, de echte conservatieve christenen... gaan liever voor Romney. En, en de mensen in Cameroen ja. kijken eigenlijk niet zozeer naar de inhoud van het programma... als wel gewoon naar de huidskleur. En dan is het beter als een donker iemand wint. Nou, ik denk dat je op wel iets verder kijkt. Je moet het ook niet helemaal onderschatten. Want uh, Romney is natuurlijk... Begrijp ik goed, ja. Hey, hey, om voor mensen een beetje een beeld te schetsen... van, uh, van het werk wat jij doet en, en wat je allemaal meemaakt daar. Kun jij zo een moment beschrijven van de afgelopen weken... Om, het een beetje, om, om een beetje een beeld bij te krijgen... wat jou heel erg is bijgebleven? Um, ik heb uh, een paar weken geleden... was er een vergadering met uh, kerkleiders... Wie wij, ja, met wie wij samenwerken. En wij hadden... Uh, ...gezamenlijk met hen een, een platform voor de impact, uh, impact van het woord op Cameroen uh, opgericht. Waarbij het idee is dat bijbelvertaalwerk en bijbelgebruik... ...en dat de, dat de kerkleiders daar zelf de behoorlijkheid van nemen. Ja. Ja, dat, dat, dat is dan op zich wel bijzonder. Maar tijdens die vergadering vond ik het heel mooi te zien... ...die kerkleiders zeiden van... ...jongens, we moeten niet gaan uh, speciaal focussen op de vieden waar wij onze kerken hebben... ...maar laten we het in het noorden van Cameroen doen. Daar zijn de mensen arm... Uh, daar uh, is er een steeds grotere invloed van de islam en die mensen hebben gewoon de Bijbel nodig, dus daar moeten we focussen. En uh, die uh, houding: van het gaat niet om ons, maar het gaat om die kerken daar en hen steun geven en de bevolking daar helpen, die vond ik, uh, ja, dat, dat raakte me, dat, dat uh, vond ik ook wel emotioneel om mee te maken. Die visie die breder was dan met mezelf. En, ja, goed, dat, als je dat soort dingen meemaakt, dan, uh, dan krijg ik kippen wel. Precies, Christen krijgt nog we wel eens te, het verwijt dat ze te veel, in ieder geval dat kerken te veel naar binnen gericht zijn. En hier werd dus echt een voorbeeld getoond van juist niet naar binnen, maar kijk eens wat er, wat er ergens anders nog te doen is. Ja, en wat de strategie is strategisch in Gods Koninkrijk en waar kunnen we ons, uh, zeg maar onze energie best te besteden? Dat is wel een voorbeeld van, oké, okay, daar kunnen wij er wel wat van leren. Ja. Zeker. Zeg, hey, als, als mensen nou meer willen weten over, uh, over dat werk in Cameroen, uh, in wat jij doet... is er dan een uh, plek waar ze dat kunnen vinden? Ja, er zijn twee mogelijkheden om iets te vinden. De algemene site. er zijn zo drie mogelijkheden. De algemene website www.wikkelsite.nl. Ja. En dan kun je ook gewoon gaan naar onze eigen persoonlijke website... www.nelis en Ja. Oké. Okay. Nou, dat is duidelijk. Ik, uh, ik wil jou bedanken voor jouw update. Graag gedaan. Tot en, en, uh, en tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Emse. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, daag. Doeg. Uh, ja, dat was even een update uit, uh, uit Cameroon. Uh, ik probeer contact te krijgen met China. En ondanks alle prachtige technologie die ze daar uh, hebben. Uh, lukt dat niet? Ik ga even kijken. Er komt een beller binnen. Ik denk, je weet maar nooit... Misschien is dat wel... Ik heb nu even op lijn A. Hallo. Ja, hallo. Met wie spreek ik? Ja, u spreekt met Lars Zijs in Amsterdam, meneer het volgende. Ah. Meneer, wat vertelt, over zijn huis in Cameroen? dat is je reinste onzin. Oh, nee, ik oh, wacht, ik, ik, ik moet u even onderbreken, want ik, ik moet, ben alleen nog even op ja, maar zoek naar... Ja, heb ik dat uh... leugens? Heb ik dat grote leugens? Nou, dan moet je dat even meenemen. Ja, ik ga even onderbreken. Ik ben namelijk op zoek naar, uh, naar, uh, naar Jaap uit uh, China... Ik kan nog even binnenkrijgen. Jaap, als je het hoort, kun je even het goede telefoonnummer uh, mailen. Ik heb een nummer van jou staan. Ik zet er twee nullen voor. Dan ga ik ervan uit dat ik de landcode van China daarin mee heb genomen. Maar ik krijg hem uh, absoluut niet te pakken. Uh, we gaan even naar muziek luisteren. Dan gaan we even proberen hier achter de schermen om contact te krijgen met China. En dan uh, zometeen meer. Danny Nieuwman sprong even in, in de technische, technische moeilijkheden... maar we hebben contact met China, met Jaap. Jaap, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Tenminste, is het voor jou morgen in China? Uh, net middag geworden. Ja. Net middag geworden. Oké, okay, ja, dat is heel wat anders dan hier. hier is het 18 minuten over vijf. Um, ik, ik, ik, ik sprak net met iemand uit Cameroen, uh, Jaap... en die zei, we hebben net een vliegtuig cadeau gekregen van China. Ja, dat is wel aardig van ze, ja. Nou, <laughs> geven ze nog meer vliegtuigen weg. Uh, ik zou het niet weten. <laughs> nee. ik, ik zou het best ook niet willen, maar... Uh... <laughs> Precies. Nou, wa, wa, waar China vooral om het nieuws is, is, is niet om de vliegtuigen... maar vooral om de, he, om de nieuwe president. Tenminste, dat ja. wordt donderdag dan officieel uh, bekend... maar he, alles uh, lijkt er naar uh, dat uh, president Xi Jinping. Spreek ik het zo goed uit? Uh, Xin uh, Xi, uh, Xi Jinping. Xin Jinping, ja. De X, de X is uitgesproken als een eh, een, een, ah, een, okay. een vissende S zeg maar. Ja. ja, ik moet toch wat aan mijn Chinees werken. Het is toch helemaal een beetje ja. het, uh, upcoming, Iedereen waarschuwbaar voor China. Is is dat beeld is dat uh, in China zelf ook zo? Hebben zij ook het idee dat zij op, de, op dit moment echt de wereld aan het overnemen zijn? Um... Nou, de bevolking zelf niet, denk ik. Denk, ik denk dat de bevolking zelf toch wel meer uh, intern gericht is nog van, van de ontwikkeling. Uh, vooral in het gebied waar wij zitten, heel ver bij Beijing vandaan zeg maar, uh, is er toch heel veel gericht op van uh, wat gebeurt er in China zelf en wat voor gevolgen heeft de verandering voor onszelf hier met economische groei, uh, ja. uh, krijgen we het beter of wordt het juist minder en dat soort dingen. Ja. Ja, begrijp ik. Want het is, het is in ieder geval hier, ik weet niet of jij daar dan iets van meekrijgt, toch als Nederlander zijnde, in Europa, maar ook in Amerika, gaat het allemaal maar tegenwoordig over. Oh ja, een nieuwe president in, in, in China. Eh, hoe, hoe gaat dat dan? Heeft hij wel zin in Europa? Of, of wordt Europa een beetje genegeerd? Ja. En wat wordt de rol van Amerika? Ja, ja. Maar dat, dat, dat ja, krijg jij dat niet je, zo mee, of wel? Je buiten China meer daarvan ziet zeg maar dan in China zelf. En uh, ja, ik weet ook niet of het echt. ...op het wereldbeeld of het er nou zoveel verandert, maar uh, ja, ik denk dat je wel kunt zien dat buiten China China ook meer, meer macht krijgt, denk ik. Maar uh, ik denk dat ze ook aan de andere kant heel voorzichtig moeten zijn met hun interne uh, politiek en uh, hoe alles zal gaan zeg maar, met de lokale bevolking. Dat ze daar ook uh, wel heel veel aandacht moeten geven om het intern zeg maar, ook uh, allemaal op rolletjes te laten lopen. Ja. Ja, precies. En ons beeld van China is vooral een groot land met, uh, en dat klopt natuurlijk, maar met veel technologie, met veel ontwikkeling. Uh, maar jouw werk ja. is eigenlijk iets heel anders, want jij werkt vooral ja, met de zwakkeren in de samenleving. En, en je was pas ja. nog in een dorp met lepra-patiënten. Dat is weer iets heel anders. Kun je daar eens iets over zeggen? Ja, er zijn uh, nog steeds uh, dorpen hier waar lepra-patiënten wonen. Het wordt wel uh, minder, maar... Um... Ja, wij, wij, een van onze projecten werkt met lepra-patiënten en uh, probeert ze te helpen terug te komen in de maatschappij. Uh, er is een tijd geweest in China dat lepra-patiënten apart gezet werden in lepra-dorpen waar ze dan heel, helemaal hun eigen leven gingen leiden. Maar tegenwoordig is toch het beleid weer meer dat mensen terugkomen in de samenleving. Maar er is gewoon heel veel stigma, dus uh, er is heel veel werk nodig om uh, ook weer... ...de situatie zo te krijgen dat mensen echt geaccepteerd worden in, in, een, in een dorp bijvoorbeeld. Ja, ja. En, en speel jij daar dan een rol in of de organisatie waar jij voor werkt? Ja, wij, wij uh, hebben een project dat uh, uh, mensen met Lepra... ...of eigenlijk, ze hebben geen Lepra meer, met, maar leven met de gevolgen van Lepra. Ja. Uh, om, om die mensen te helpen uh, weer een bestaan op te bouwen in de maatschappij. Dus soms helpen we ze met het opzetten van een kleine boerderij of, uh, of een winkeltje... Uh, maar een, een groot aspect van het hele werk is ook dat, dus, dat ze dus weer welkom geheten worden bij de andere uh, dorpsbewoners. Ja, en, en is dat iets wat werkt? Uh, worden ze dan ook echt geaccepteerd? Ja, de, de, de, het is verschillend. Er blijft altijd toch een beetje argwaan. Het, het belangrijkste is dat mensen gaan zien dat mensen die in het verleden lepra gehad hebben... Uh, niet meer uh, de infectie door kunnen geven aan anderen als ze behandeld zijn... En dat beeld bestaat nog steeds vooral omdat er soms ook misvormingen zijn en dergelijke mensen. Je kunt aan mensen zien dat ze lepra gehad hebben. Ja, uh, ja dat, ze, dat ze daar toch nog wel afstandelijk tegenover staan van ja, straks krijg ik het ook, zeg maar. En, ja. en, en dat beeld moet helemaal omgevormd worden. Dat, dat lepra niet meer besmettelijk is als mensen behandeld zijn. Precies, om, om te voorkomen dat dat soort mensen echt worden buitengesloten. Ja, maar is, is dat iets wat daar, wat daar zeg maar relatief veel voor komt? Ik bedoel China het land van 1,3 miljard inwoners. Is, is het zeg maar procentueel gezien een grote aantal, een grote percentage van de bevolking... dat aan dat soort ziektes leidt dan in andere landen? Uh, in, in sommige gebieden. Uh, het wordt wel steeds minder. Het is ook uh, al aardig ingeperkt. Hè. Wat dat betreft zijn, zijn de gezondheidsvoorzieningen beginnen ook hier... Uh, redelijk goed te draaien wat betreft uh, werk als een, uh, wat een GGD doet, zeg maar in Nederland, om, om uh, infectieziekten te, te beperken. Um, maar um, er zit een, een genetische factor bij lepra bijvoorbeeld, uh, die um, Azi ja, bepaalde Aziatische bevolkingsgroepen meer vatbaar maakt voor, voor lepra dan andere bevolkingsgroepen. Ja. Dus er zijn vooral hier in het zuiden van, uh, van China best wel heel veel bevolkingsgroepen die. Waar lepra meer lijkt voor te komen dan andere bevolkingsgroepen. Ja, precies. Hey, ja. Jij, jij bent er actief en al best wel een tijdje, volgens mij een jaar of tien. Ja, klopt. Is dat nou iets waarvan je. Ik, ik blijf erover en ik spreek dan elke keer als ik het programma maak, spreek ik met. Uh, uh, ik heb jou al vaker gesproken, maar ook natuurlijk mensen die, die op hele andere plekken op de wereld actief zijn. En een vraag blijft altijd in mij van: één, hoe kom je erbij om zoiets te doen? Maar ook vooral als je daar dan zit, wat is dan je, je toekomstperspectief? En dan meer van, heb je plannen om om weer terug te gaan naar Nederland? Of zeg je, nou, dit is eigenlijk wel de plek waar ik de rest van mijn leven nuttig kan zijn? Uh, nou, de eerste vraag, uh, hoe kom je erbij om, om het te gaan doen? Denk ik dat in ons geval is dat een, een, een stapsgewijs proces geweest over jaren. Uh, van dat ik mijn vrouw leerde kennen, dat we over gingen praten. En met uh, solliciteren naar bepaalde organisaties waar je mee uitgezonden kan worden en dat soort dingen. Uh, ...tot uiteindelijk dat je hier terechtkomt en dan hier ook je weg vindt en weer bepaalde mensen leert kennen... ...waardoor je in bepaalde projecten terechtkomt. zeg maar. Dus, dus, dus er zit gewoon een heel proces aan voor, vooraf, voordat je echt daadwerkelijk hier bent ja. ook, en ook echt aan het werk gaat, zeg maar. Ja, maar de andere kant, uh, Wat de toekomst betreft, uh, ja, wij hebben zelf het idee van we hebben nu hier tien jaar ervaring... ...en die ervaring zouden we graag hier willen gebruiken... Uh, maar dat is van heel veel factoren afhankelijk. Uh, denk aan uh, opleiding van kinderen, gezondheid. Uh, ja, er zijn heel veel factoren, financiën voor uh, van ja, blijven mensen zeg maar ons werk hier steunen, zodat we hier kunnen blijven. Ja. Uh, uh, dat zijn zo even een aantal factoren die onze toekomst uh, kunnen beïnvloeden. Het is ook maar iets wat je zelfs open houdt. En niet van die factoren, dan zeggen wij van ja, wij zouden graag onze ervaring hier, zeg maar. Uh, inzetten en, en, en doorgaan met het werk hier. Precies, dus in principe ben je ervoor om daar te blijven... tenzij uh, factoren in, in, in privéomstandigheden of iets dergelijks... daar anders toe uh, ja, ja. aanleiding geven. Ja. Oké. Okay. Ja, dankjewel voor, jou, uh, voor jouw update uit China. De organisatie waar jij verwerkt ja. heet Bless China... en mensen kunnen er als het goed is meer over vinden op blesschina.org. Klopt dat? Ja, ja klopt. Ja. Oké, okay. dank en, uh, en tot een volgende keer. Ja, goed, tot de volgende keer. Bedankt. En nog een uh, fijne dag gewenst. Dankjewel. Ja, zelfs Dat was uh, Jaap den Butter uit uh, China werkte voor de organisatie Bless China. Zometeen praat ik met Peter K., parlementair uh, redacteur bij het programma Paul Witteman... over zijn boek, uh, boek Het Briefje van Bleker. Over alle prikelen achter de scherm bij Paul Witteman. Maar dat nadat we geluisterd hebben naar I Want the World to Stop. Klokje. I Want The World To Stop was dat. Het is uh, precies half zes op dinsdagochtend 13 november. En uh, ja, we doen het niet elke keer in dit programma, maar uh, ik ben toch uh, blij dat we een keer een gast hebben. Dan zit ik hier, uh, ja, ik heb natuurlijk de technicus, maar die zit aan de andere kant van het glas. En aan deze kant van het glas, bij mij aan tafel, zit Peter K. Peter Kee, goedemorgen. Goedemorgen, Rensen. Jij bent uh, parlementaire uh, redacteur bij Pauw en Witteman. Betekent dat dat jij tot gisteravond heel laat nog wakker was? Ja. Dat dit voor jou een achterlijke vroeg tijdstip is? Ja. Nee, het was, uh, we hadden gisteravond uh, uh, Halbe Zijlstra en Jiddick Samson. Samson... samen in de uitzending met z'n tweeën... om te vertellen over het, uh, het herziene regeerakkoord. Ja. En... Ja, dat is een bijzondere uitzending, weet je. Als je die twee mensen alleen hebt, dus dan ben je met een heel politieke redactie ben je erbij. Ja. En afgelopen praat je nog wat met die mannen. En dat wordt, hoewel ze zich moesten voorbereiden op het debat van vanmiddag... en ook nog hun, hun, hun, hun uh, verhalen moesten, moesten schrijven, zeg maar... Ze, blijven ze dan toch een tijdje hangen. Dus uh, voor je het weet is het toch uh, half twee of zo, voordat je naar huis rijdt. Kijk, dus het was een kort nachtje. Dat is zeker een kort nachtje, ja. En ga je dan hier dan ook bij slapen of ga je dan meteen weer aan het werk? Nou, ik moet straks nog wat, wat anders doen op de radio. Op radio 1 om een uur of 11. Oh. Dus ik heb gevraagd of ik hier ergens je bent een bedje in de buurt kan lenen. <laughs> oh ja, dat is wel slim, ja. Dat heb ik nog nooit geprobeerd. Goed idee. Hey, Pe Peter, je hebt een, een boek geschreven. Uh, dat doet niet elke redacteur. Uh, jij hebt dat gedaan. Het boek, het boek heet Het briefje van Bleker. Het gaat over, uh, ja je werkt nu een jaar of zes volgens mij bij Paul Witman Eigenlijk vanaf de start ben je erbij betrokken. Ja. En het gaat over alle avonturen achter de schermen. En ik zat het boekje een beetje te lezen. Het heet het briefje van Bleker. Maar ik dacht dat dat ook bijvoorbeeld kunnen heten Wilders en de Vara. Dat had ook een titel kunnen zijn, inderdaad. Ja. Omdat uh, vijf van de 21 hoofdstukken gaan over, uh, over Wilders. Ja, uh, dat is waar. Uh, toch heet het het briefje van Bleker, omdat dat het beste uitdrukt waar het boek eigenlijk over gaat. Omdat je dan in één keer kunt begrijpen waar het boek over gaat. Omdat uh, uh, dat briefje ging bij, bij Paul Witteman over tafel... naar de asielzoeker Mauro. Het gebeurde dus bij Paul Witteman. Het gaat over politiek, een politicus die zoiets doet. Daarna een, uh, toch wel een soort imago-breuk opliep. Of, nou, in ieder geval had hij veel last van. Een tv kan maken en breken, is mijn betoog in dat boek. Ja. Um, dus het zegt heel veel over het boek. Het is gewoon niet het enige verhaal, maar het zijn veel verhalen. Maar alles is gerelateerd aan het programma Pauw Witteman en aan de politiek. Ja, precies. En het doel van het boek, eh, las ik, is ook meer, meer transparantie. Hè, waar ook vanuit de samenleving, niet alleen bij programma's... maar eigenlijk bij de overheid, bij alles, wordt er omgeroepen... wees nou eens gewoon eerlijk over spelletjes ja. achter de schermen. Um, maar ja, jij werkt nog bij Pauw Witteman. Uh, dus helemaal eerlijk kun je vast ook niet zijn over alles. Nou, ik zeg ook voor in het boek dat... Dat ik heb, uh, de verhalen moet laten lezen aan de VARA en aan de eindredacteur van ons programma. Omdat die toch wel moet bewaken dat er geen, uh, geen afbreukrisico is voor onze presentatoren. En ik heb het ook laten lezen aan de politici. Maar dat vind ik niet meer dan normaal. Dat je de, als je schrijft over politici, waar ik ook nog mee te maken wil hebben in de toekomst, dat ik ze laat zien wat ik over ze schrijf, dat ik ze daar inzicht in geef. En ik heb heel weinig hoeven terugnemen van de dingen die ik over ze schrijf, omdat politici best een dikke huid hebben. Als het op verhalen aankomt. Uh, omdat ik eerlijk ben geweest, die verhalen. En uh, soms hebben ze gezegd: ja, dat klopt niet. Dan was het juist nog een verbetering. Weet je wel, een feit dat kon juist uit herstel is, is alles goed. Ja. Maar betekent het ook en... dat, dat transparantie gewoon niet helemaal haalbaar is? Want de, de verhalen die zeg maar echt smeug zijn, zijn bijvoorbeeld van een balkenende die weg is. Ja. Een bos die weg is. En uh, allemaal mensen die niet echt meer zeg maar, actief zijn in dat politieke speelveld. Ja. Is dat ook zeg maar een antwoord van: ja, je kunt wel transparant zijn, maar vaak pas een paar jaar later. Nou ja, dat, dat, ik denk dat dat ook wel meevalt. Want uh, Diederik Samson staat ook vrij uitgebreid beschreven in het boek. Uh, Geert Wilders en uh, Martin Bosma werken ook nog steeds in de politiek. Dion Grauw zit nog in de politiek. Uh, zo zijn er meer. Wouter Bos was toevallig informateur. Las dat verhaal ook vlak voordat hij daaraan begon. Uh, is, het is best een eerlijk verhaal over hoe hij met, uh, met ons ons spelletjes kan spelen. weet je, wel, Wij spelen wel eens het spel met de politicus. Maar de politicus kan soms ook heel erg geraffineerd... Uh, die exclusiviteit die we altijd willen... of dat claimen wat wij willen... kan hij best vermijden als hij dat wil. Dus of, of hij kan er zo'n spel mee doen. En daar was Bos, Bos juist een van de beste in dat spel te spelen. Precies. En die, en die wilde ook vaak... die kwam vaak langs. Iemand die het niet van spelletjes hield... of helemaal niet van het spel bij jullie houdt. Dat is, dat is dus Wilders. Ja. Je schrijft er uitgebreid over ook... Uh, naar de hand van uh, figuren figuur als, uh, als Martin Bosma... en Hero Brinkman... En uh, ook de mensen die wel ze maar af en toe langs willen komen. Ja. Maar toch ook blijft dat fascinerend dat Wilders nooit wil. En ik vond het heel leuk, dan staat er op een gegeven moment uh, dat hij eigenlijk wel beloofd heeft om te komen. Nog voordat het programma echt begon. Ja, dat klopt. Um, hij, stond nog, hij was net begonnen met zijn partij eigenlijk in het jaar daarvoor, denk ik. En hij was zat alleen in de kamer en had net zijn assistent Bosma. Die was toen gewoon uh, zijn voorlichter. Um, ze waren nou, enthousiast begonnen, ze moesten wat neerzetten voor die verkiezingen. De verkiezingen waren toen in november, wij begonnen in september uh, 2006 met de uitzendingen. En hij was heel open tegen ons en er was ook helemaal het idee van, nou, hij, hij komt binnenkort een keertje langs en uh, dat beloofde hij ook. Alleen uh, op een gegeven moment bleef die komst maar uit en moest eerst een partijprogramma gepresenteerd worden en een aantal leden werden gepresenteerd. Dus wij nog braaf naar de rij toe waar hij dan zijn nieuwe mensen liet zien. Hero Brinkman, Dion Graus, die waren er allemaal al bij. En, uh, maar Wilders werd steeds terughoudender, kwam niet voor de verkiezingen, won toen wel negen zetels. Uh, zat hij met Paul Witteman in, in de, de nacht erna, zeg maar... dus de verkiezingsnacht, had hij dan een interview met Witteman... of zo'n debat, weet je, er, je Bij de NOS? Een, ja, je had ja. zo'n debat daarna. Ja. Witteman zei nog van, nou, Geert, kom je dan binnenkort wel? Zat hij ook als enige aan tafel toen op een gegeven moment? Nee, toen? dat was de, de verkiezingen later. Oh, sorry, ja. Maar die verkiezingen was er gewoon een debat. En toen zei hij, ja, nou, nee, ik kom binnenkort langs, dat is goed. En uh, dus Witteman van, nou, ga weer even achter Geert aan. Nou, ik wil braaf achter Geert aan shokken. Maar toen zei hij van, nou, nee, ik ben het helemaal niet verpland. Dus, uh... En toen is het eigenlijk zo gebleven. Ja. Totdat ik me vorige week nog, nog even probeerde aan te, aan te spreken. Was dat in die lift? Oh nee, nee. Dus, wacht, dat, dat vond ik heel leuk passage in, die, in dat ja. boek. Want je hebt dan eigenlijk altijd een nee op rekest en dat gaat maar door. En je hebt dan wel contact met name met Hero Brinkman en ook wel met Martin Bosma. Uh, man, uh, ja. uh, en op een gegeven moment sta jij in de lift, in het, uh, in het gebouw van de Tweede Kamer. Of tenminste, je wilde instappen. En je kijkt recht in de ogen van meneer Wilders. Ja, er komt zo'n lift aan. Dat is een heel klein liftje. Dat is een lift voor twee personen ongeveer. En die lift stopt en daar staat Wilders. In zijn eentje? Nee, maar met twee bewakers. Dus dat stond zo bij me op elkaar gepropt. En uh, ja, zoals hij altijd met, met twee mensen is. En toch, nou ja, uit een beetje persen kon ik er nog bij. Dus, uh, dus ik zeg van hé, uh, hey, goeiedag. Mocht instappen en uh, ik zou nou blij dat ik je tref. En Wilde zegt, ja leuk, je hebt twee verdiepingen om uh, een gesprek met me te voeren. Het <laughs> uh, is nou, gelijk al een soort spelletje. <laughs> ja. Maar ik had ook meteen het idee, ik had hem ook jaren niet gesproken. Ja. En het was eigenlijk meteen weer duidelijk dat hij me toch nog alles precies wist te plaatsen. Heel goed wist wie ik was. Um, dus ik opende dat gesprek en hij zei, ja je kan praten wat je wil, maar ik kom toch niet. Hmm. Oké, okay, duidelijk. Nou, de lift komt aan. Ik blijf nog een beetje met mijn voet tussen die deur zo uh, proberen ja, het, het gesprek gade dus te houden. Als een ware evangelist. Ja. Totdat een uh, van die bewakers me zo aankijkt met zo'n fare blik. En ik denk van nou, misschien is het toch verstandig om het voetje even terug te trekken. Ja. En uh, ik kon nog net eruit krijgen bij hem dan van, uh, nou je kunt altijd een keer koffie komen drinken. Maar vlak voordat de lift deur dicht zei hij toch nog, maar ik kom toch niet. Hmm. Dus het zit er gewoon niet in. Het, het zal er nooit in zitten waarschijnlijk ook. In geen honderd jaar was het laatste wat hij tegen me zei, vorige week. In geen honderd jaar. Niet heel hoopgevend. Is er, geven jullie het dan ook op of blijf je toch altijd wel proberen? Nou, uh, we sturen nog wel een mailtje af en toe. En uh, een collega van mijn Jaap Jansen die, uh, die, die zit wat langer bij ons... en die is nog wat volhartender erin dus die, dat hij toch af en toe even dat mailtje stuurt... van Geert, luister, nieuwe politieke constellatie. Is het geen tijd om eens ook je mediabeleid aan te passen? Je ja. zit weer in de oppositie nu. Kom toch eens langs. Ja. En dan, maar meestal krijgen we geen eens reactie meer tegenwoordig. Uh -huh. Helaas. Nee. Zo is het. En daarmee verdient hij het dan misschien ook wel helemaal niet... om de titel van het boek te dragen. In tegenstelling tot Bleeker, die wel altijd heel welwillend was. En het mooiste vond ik eigenlijk weer... dat vind ik zo leuk aan het boekje, dat je echt een inkijkje krijgt... vanuit jou als persoon, dat je heel veel ook wel... Nou, toch wel redelijk amicale contacten hebt met de politici. Ja. Uh, het gesprekje wat je met Henk Bleeker had... nadat hij in de uitzending een briefje naar Mauro had geschreven en hij, en hij net in de fysiologie aankwam om afgesminkt te worden... En dat hij tegen jou zei, ik weet niet meer precies hoe het er staat... maar iets van, deed ik het goed? Ja, ja. En dat jij zei, nou, dat briefje had je beter niet kunnen doen. En dat hij echt jouw vraag het aankeek van, huh, wat dan? Is er wat mee aan de hand? Ja, hij was daar zelf niet van doordrongen op dat moment. En uh, het grappige is, er is een soort ongeschreven tv-wet. weet je wel. Als je een gast hebt in een uitzending en het is jouw gast... dan zeg je meestal niet meteen, als diegene het niet zo goed heeft gedaan... dat, dat bewaar je eventjes. Mensen komen net uit zo'n uitzending vol adrenaline nog... en de spanning zit er nog in. En ze hebben net voor een miljoen mensen uh, iets gedaan. Ja, dan ga je niet meteen zeggen van dit was heel beroerd. Dan hou je je een beetje op de vlakte. Bleken keek me nu zo vragend aan na dat briefje. En ik dacht, ja, ik kan niet zeggen. Ik had Twitter zien ontploffen ongeveer. Ik kan niet mijn mond houden nu. Dus ik zei, ja, uh, dat was toch een klein foutje, Hink. Ja, hoezo dan? Ja, dat briefje, dat, dat, dat is niet goed overgekomen in ieder geval... En, uh, maar dat is, dat is dan toch gek. Dat, dat, dat, dat, dat denk je als lezer. Denk je, ja, iedereen op Twitter ontplofte. Weet je wel. Iedereen denkt, ook Jeroen en Paul moeten gedacht hebben... van hey, dit, dit, dit, wordt, ja, dit is gewoon niet goed voor ja, hen. Ja, die kwamen glunderend boven. Want die hadden van, dit is wel heel bijzondere... spraakmakende televisie. Dat weet je dan meteen wel als maker. Precies, maar hij dus niet. Geen besef. Nee, hij had dat niet door. Hij had het echt, uh, nee. Daarna was ik hem wel even een tijdje kwijt. En toen kwam een collega hem ook halen... van ja, Henk staat op buiten... Dus er was wel een soort verwarring. Normaal drinkt hij er wat in de bar en zo. Maar nu stond hij buiten naast de, de auto van, van zijn dienstauto. die al met ronkende motor klaar stond om te vertrekken. Ja. Ik wist hem nog net een beetje te onderscheppen. En er was, er was wel een soort verwarring. Dus toen was, begon wel het kwartje te vallen. dat er wel echt iets aan de hand was. Kreeg al telefoontjes ook waarschijnlijk? Ja, ik denk, ja, volgens mij wel. Nou, na wat praten kwam hij toch weer binnen. Toen hebben we nog wat gedronken met het hele clubje. We keken nog. De, in, de, in ons barretje zijn altijd dan de beelden te zien van de uitzending. En normaal gesproken laat je dat gewoon o, een beetje aan je voorbij gaan. Maar tijdens onze gesprekken raakten onze blikken steeds meer aan die beelden vastgeplakt. Ja. Omdat het wel heel bijzonder was wat er gebeurde. Je zag ook echt dat er een spanning was aan die tafel. En uiteindelijk ging hij weg en hoorde hij thuis denk ik viel pas uiteindelijk echt het kwartje. Want toen hij thuis kwam midden in de nacht, toen zei zijn vriendin van Henk dit heb je echt verkeerd gedaan. Dat had je nooit mogen doen. En uh, nou ja, daarna had hij dat congres. En toen heeft hij toch nog veel, veel mensen op het CDA-congres gehoord... Van, uh, dat ze het juist wel een sympathiek gebaar vonden. Ja. Het, de gewone mensen. Zeg maar. Ho hoe bijzonder is dat, zo iemand als Henk Bleken... die daar gewoon durfde gaan zitten in een bijna al verloren strijd? Uh, komt nou, dat überhaupt vaker voor onder politici? Nee, dat zeg je heel erg goed. Politici zijn heel terughoudend in het uh, in debat gaan met het volk. Want... Um, als je bepaalde mensen met een maatregel treft... je hebt het ook wel eens gezien met, met bijvoorbeeld een minister... die het rookbeleid zat te verdedigen. Weet je wel, geen, geen rook in de horeca. Ja. Als je dan een paar horecaondernemers er tegenover zet... Ja, ja dan, dan verliest zo'n politicus dat al heel snel. Want er zijn geëmotioneerde mensen die boos zijn... omdat hun café uh, misschien wel te gronderen gaat. Of, uh, en dan, dan kom jij beleid bedrijf. uitleggen op, ja. op, op, op abstract niveau. Precies, en... Ja. Dit was nog wel misschien nog wel moeilijker. Want Mauro was ongeveer de lieveling van het volk geworden. Eh, zo'n eh, knappe jongen die zo heel sympathiek overkwam. Eh, een Nederlands sprak met zo'n Limburgs tongval. Nou, eh, het had het hart gestolen van veel mensen. En dan komt zo'n politicus de meest nare boodschap uitleggen. Gewoon recht in zijn gezicht. Sorry jongen, je moet het land uit. Zo zijn de regels. Ja, eigenlijk sta je met 10-0 achter en speel je een verloren wedstrijd. Ja, en en dat bleek ook te zijn. En toch deed hij het. Ja. Wat wij toch wel echt supermoedig vonden ook. En nog steeds vinden dat hij dat gedaan heeft. En ook en... instemt met dat het allemaal in dit boekje staat. Met de achter de schermen gesprekjes. En dat is inderdaad een ander moedig moment. Want ik heb natuurlijk... Eerst bleek er wel gezegd van ik wil het boek zo noemen. Wat vind je daarvan? Nou, dat vond hij goed. Daarna laat je hem zo'n verhaal lezen. Het is geen verhaal waarin ik hem spaar, zeg maar. Ik zeg ook wel van... Ja, man, die was zo vaak op televisie... Jeroen Pauw, laat ik het dan zeggen. Of die, die zegt er dan over. Henk Bleker had geen rem. Henk Bleker heeft in één jaar tijd uh, alle, alle goodwill uh, opgebruikt. Die iemand anders in twaalf jaar politieke carrière op, opgebruikt. Ja, je zou bijna zeggen ook hij is gek. Ook omdat hij juist instemt. Dat je denkt. Ja, heb je dan, geen, heb je geen, geef je niks meer om je status, maakt het allemaal niet meer uit? Nou ja, dat vind ik niet. Want kijk, hij vertelt, hij legt zelf wel goed uit in het boekje waarom je het deed. En Um, dat hij ook wel, ik bedoel, hij had een zoon die zelf in een voetbalelftal speelde. Uh, waarin een jongen, een jongen ook speelde die precies dezelfde situatie zat als Mauro. Um, daarover vertelt hij ook dat hij heel erg partijen voor die jongen zou hebben gekozen als het, als het uh, erop aan was gekomen. Ja. Dus hij legt wel dingen, redenen waarom hij dat deed. Met zijn beweegredenen legt hij heel goed uit in het boek ja. vind ik. Dus er zit ook wel een andere kant aan het verhaal. Nee, zeker. En, en dat is natuurlijk ook voor jullie als redactie... is het ideaal. Je probeert in je gespreksopzet... waarschijnlijk ook soms uiterste tegenover elkaar te zetten. Zeker. Dit lukt je natuurlijk bijna nooit. Dus je bent ook heel blij als dat lukt. Ja. Uh, gaat er ook wel eens iets... Uh, het, dat wordt ook wel eens... gaat er wel eens iets fout? Dat je denkt van tevoren... man, dit, dit is toch ontzettend grappig of leuk in opzet... en loopt helemaal in de soep. Nou ja, ik vertel in het boek één voorbeeld. en Dat is ons conflict met Balkenende Die op dat moment premier was. Uh, verkiezingscampagne voerde ook in de verkiezingen van 2006. Uh, wij hadden hem voor het eerst gast met AWB samen in de studio. AWB zat hem alleen maar te toetoyeren. dat ja. nou, was best een, een beetje een aparte uitzending daardoor. Um, en van tevoren hadden wij bedacht... het is ook wel aardig om even wat van zijn mindere momenten... op een rijtje te zetten. <lacht> dus... Ja, dat was een compilatie geworden van vijf soort bloopers van Balkenende... Ja. met bij het beroemde skateboardfilmpje waarop hij ja. zo uh, ondersteboven ging. Wie kent het niet? Het influisteren door, door uh, minister Donner... die hem moest helpen bij een debat over uh, het, iets, iets met het Koningshuis. En uh, ja, zo hadden we vijf van die momenten. En dat kwam aan het eind van de uitzending, een beetje zonder context... kwam dat zomaar in de uitzending vallen aangekondigd door Paul Witteman van, nou, we hebben een paar momenten op een rijtje gezegd... u mag één moment kiezen wat u uit het omroeparchief wilt verwijderen. Daar nou, kregen we dat allemaal uitgeserveerd. Jack de Vries zat op dat moment naast me. Jack de Vries was toen zijn spindokter. Uh, bij het tweede fragment zie ik Jack de Vries opstaan, een jasje pakken... bij me weglopen zonder een woord en uh, uh, naar boven gaan, waar onze studio toe was... Ik heb even die filmpjes afgekeken, de uitzending eindigde... en ben er toen achteraan gesneld met een fles wijn... die, ze, die we ook gebruikelijk geven. Ja. En ik dacht, ik moet snel naar hem toe... Een om soort even, uh, Ja, duidelijk te maken van uh, zo slecht was het niet bedoeld... en uh, kunnen we dit toch een beetje uitpraten. Maar ik stak mijn hand uit een bak en liep eromheen... en zei daarop van, u ziet mij hier niet meer de um, Vies, als jullie dit ook bij Wouter Bos doen, ik dat laat zien dat jullie dit ook bij Wouter Bos durven te doen. Dat doen jullie niet. Dat doen jullie echt niet. Ze waren woest. Ja. En we hebben ze daarna twee jaar niet meer teruggezien. Ondanks ja. dat we meteen een excuusbrief hadden geschreven. Omdat we zelf ook al beseften dat het ook niet netjes was. Nee, dat je toch, niet zo ik, kunt omgaan met iemand. Nee, maar dat, ik dacht toch wel, ik, toen ik dat las en ook dan, he, dat je zegt, we zitten dan van tevoren, denk in de redactiekamer, zit je daar met zeven man, zit je dat te bedenken? Denk ja. hallo, is er dan niet één die even bedenkt dat dat niet handig is? Nee, dat is ook ongelooflijk dat dat toen zo ging. Maar, want ja, iedereen dus, een biertje. Maar hoe, hoe is, nee, dan, is, nee, is nee, dat dan dat zo'n jolige sfeer? Ja, dan heb je gewoon... We zaten toch in het begin van het programma. Wij wilden natuurlijk ook een, een spannend programma maken. We waren dat Paul Witteman nog een beetje aan het neerzetten. Uh, Balken was, het, was toen toch ja, ook een premier met een ja, geloofwaardigheidsprobleem soms. En er werd een beetje kleinerend over gesproken soms. Dat was een beetje zijn beginperiode. En uh, wij dachten, ja grappig, daar maken we eventjes uh, een geintje over. Dat denk je dan met zeven man en inderdaad niemand die zei van... jongens, niet doen. Nee. Dat is wel de premier. We moeten nog veel langer met die man uh, uh, door het leven. Ja, de les is geleerd. Ja. Betekent dat, dat dat soort fouten niet meer worden gemaakt vandaag de dag? Nou, je, soms doen we nog wel eens een, een prikkelend filmpje of uh, uitdagend. We zoeken wel graag het randje op van wat kan en wat niet kan. Ja. Maar de belangrijkste les is dat, er niet meer, dat, dat je wel fair bent. Dus dat je gewoon zegt... We, hebben deze, we laten dit zien ongeveer, weet je wel. Dus deze beelden komen erin voor. Dat we niet stiekem een thema gaan aanroeren... waar iemand ja. helemaal niet op gerekend heeft, weet je wel. Ik ben er gewoon zo eerlijk mogelijk in. En we heeft, ons Jack, aan die... heeft Jack de Vries een punt dat hij zegt... ja, zoiets zouden jullie nooit bij Wouter Bos bedacht hebben... en wel bij Balkenende? Uh, daar heeft hij wel een punt. Maar dat kwam ook meer door de, doordat Wouter Bos bij ons... een heel erg uh, een gemakkelijke gast was. Een populaire gast ook wel. We hadden hem graag aan tafel omdat hij gewoon ontzettend verbouw is, hij heel erg goed. En hij heeft altijd een boodschap, hij heeft, uh, heel, kan, kan heel goed met andere gasten ook altijd uit de voeten. Je kan elk onderwerp eigenlijk bij hem te sprake brengen en hij heeft er wel een leuk verhaal op. Ja, met dan natuurlijk een verwijt van de CDA-kant dat hij <tus> in de watten wordt gelegd. Ja, en zij denken dan om politieke redenen. Ik denk dat dat veel minder een rol speelt dan dat hij gewoon een graag gezien een gast aan tafel was. en dat Met Balken was het gewoon vaak wat moeizamer, dan moet je ja. je toch flink op trekken voordat er echt een leuk verhaal uitkwam. Ja, eigenlijk. Wat ik heb gehoord, ik heb het, uh, veel mensen bij de EO hebben dit boek uh, natuurlijk gekocht. Uit, ah, uit, uh, uit nieuwsgierigheid <laughs> sowieso. En, en? en betrokkenheid, Ja, zo zijn we dan ook alweer. <laughs> en al hartstikke positief natuurlijk. Hè. Positief, ik kreeg wel wat vragen. Een van de vragen was waarom er uh, relatief weinig over de voorlichters wordt gesproken in dit boek. Wel van, hè? Uh, Je ligt wat toe over voorlichters die alweer verdwenen zijn uit het speelveld. Ja. Uh, ik, ik hoorde namen voorbij komen. Uh, een een Roy kramer... Uh, Saar van Buren, die wordt wel dan even kort genoemd. Mm -hmm. Maar toch mensen met wie je waarschijnlijk heel veel contact hebt... die echt een marginale rol spelen in dit boek. Ja, nou ten eerste kiezen die, die, diezelfde niet voor om op de voorgrond te staan. Dus uh, die, die, hun rol is nu eenmaal in de schaduw. Ik heb heel veel met ze te maken inderdaad. Maar, um, maar het kan ten... wel interessant zijn, want een Jeroen de Graaf bijvoorbeeld... die dan wel weer weg is, ja. die, die, die, die beschrijf je met een duidelijk profiel. Zeker. Maar ja, Jeroen de Graaf speelde ook wel een, echt een hele belangrijke rol bij Balken en bepaalde ook veel voor hem en was echt, echt de rechterhand van Balken en gedurende een aantal jaren. Na ja. Jack de Vries weg, wegging kwam Jeroen de Graaf op zijn plek. Uh, de andere woordvoerders die... die maar ja, neem een analysepleiter, die, die wordt ook uh, niet heel veel genoemd, behalve dan even bij naam. Dat ja. speelt toch ook vaak een belangrijke rol bij onderhandelingen met Rutte? Ja, maar toch wel echt wel anders dan uh, de, de Jeroen de Graaf... die veel meer aanzichtbaar was in uh, Den Haag... waar je ook heel vaak... Uh, die vaak ook heel strategisch dacht. Uh, ik zeg niet dat ze Annelies pleit dat het niet doet... maar dat is wel echt iemand die kiest voor die voor die uh, onzichtbare kant. Maar is het dan zo Veel dat nadrukker. zij ervoor kiezen... en dat jij dan ook verkiest om hen niet te noemen... of dat je ze eigenlijk wel wilde noemen, maar dat zij zeiden... doe maar liever niet. Nou, iemand als Roy Kramer, de, de woordvoerder van Pechtot, die had ik misschien wel wat uitgebreider kunnen noemen. Die heeft wel een geweldige uh, opmerking in het boek... die van hem afkomt. Namelijk, wie is bij jullie vanavond? De vrouw met de drie tieten. Ah. En dat wil zeggen dat hij zich altijd afvraagt... welke malle gasten we aan tafel hebben. Ja. En... Uh, waardoor dus de politicus kan worden ontregeld. Ja, ja. En, dat was zijn inbreng Aan het begin ook, volgens mij, hoor, van het programma. Uh, nou, nee hoor, dat doet... Nou, ja, vrij snel. Pechtold, even de eerste keer dat Pechtold bij ons zat... toen zat er een uh, vertegenwoordiger van de taxichauffeurs. Ja. En Pechtold hield zijn genuanceerde verhaal over... zijn opvattingen over het kabinet op dat moment. En die man die zat alleen maar van amen... Ja, dat is allemaal niet waar. Maar als ik ja, wel dat klopt helemaal niks <laughs> En dat was de vrouw met drie titels En dat was, daarna die hebben zij gezegd van ja, dat is de vrouw met de drie titels weet je wel. Die haalt zo iemand, je kunt, kunt er niet tegenop. Precies. Jij kunt een heel mooi verhaal vertellen als iemand tegen zegt zit van, ah man, dat heeft niks met mijn realiteit te maken. Ja. ja. Dan uh, valt het niet te winnen. In het boek wordt ook gesproken over de, over de verhouding... met andere actualiteiten, rubrieken en programma's. En goede verhouding in principe met, met NOS Journaal RTL Journaal... want dat is niet echt directe concurrentie. Komen mensen vaak even kort staan geïnterviewd aan het woord... maar nooit echt een uitgebreid gesprek. Ik las, uh, tot mijn uh, grote verrassing las ik ook... dat de EO een absolute professionele goede club wordt genoemd in jouw boek. Ja. Is dat, uh, is, is dat lijmen nadat nou jullie even de verkiezingen samen hebben gedaan... of zat er ook een soort ironische ondertoon in? Moeten we toch even vragen. Ja hoor, nee, kijk, dat, dat, ging, uh, dat had betrekking op de kijkcijfers. Bij ons is het zo, die, uh, bij tv-makers is het zo... dat je de volgende dag, kun je, als je dat wil... een soort grafiek van dat kijkcijferverloop krijgen. En wij krijgen die als uh, redacteur van ons programma eigenlijk niet te zien. De enige bij ons die dat dagelijks bekijkt, dat is Paul Witterman zelf... Ja. En in die grafiek zie je precies bij welke gast kijkers binnenkomen en weglopen. Dus je ziet gewoon heel erg als Frits Wester er is, bijvoorbeeld. Ja. Dan zie je dat het bij Frits gaat stijgen is. En dan komt daarna, nou noem iemand, <lacht> de, uh, uh, Arie Slop bijvoorbeeld. Ja. En dan zie je opeens alweer een piekje naar beneden toe. En dan komt het uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Gordon. En dan zie je hop, hey, oh, uh, uh, ja. een piek ja, ja. omhoog. Ja. En, dus je kunt zo van elke gast een beetje bepalen... of die eigenlijk wel goed valt bij het publiek. Ja, en het punt was, wij dat, bestuderen dat uitgebreid... en jullie hebben daar eigenlijk op al van nee, een beetje... wij hebben bij jullie drie weken gelogeerd... tijdens het programma één voor de Verkiezingen. Ja. En dus kregen we ook de mails met de analyses van het programma... die vrij uitvoerig waren. Er werd echt uh, toegelicht waarom een gast... er uh, werd ook een beetje, een beetje geanalyseerd waarom ja. mensen weggingen... en op welke moment ze dan wegzapten... En, uh, ja, en dat kennen wij helemaal niet, want wij, wij zien zulke analyses nooit voorbij komen. En toen dacht ik, nou, dat is wel hartstikke professioneel. Ja. En aan de andere kant, daar zit natuurlijk ook wel een, een klein schimscheutje in, want mensen vinden het ook altijd maar raar dat wij zo naar die kijkcijfers kijken. En wij, willen, wij zijn ook wel meer bezig met het programma van die dag, weet je wel. Dat vinden wij ook veel belangrijker, dat je gewoon de urgentie van die dag pakt, daar gaat het om. En die kijkcijfers, ja, dat moet gewoon niet het, uh, beslissende, de beslissende reden zijn waarom je een gast uitnodigt. Precies, dus er zit toch nog een soort ironische ondertoon in. Nou, een beetje. Ja. Ja, ik had, uh... je, je noemt het ook, dat vind ik wel grappig. Want je hebt ook Over het Wereldrijd Door. Uh, jullie zijn natuurlijk wel echt een heel ander programma. Vissen voor een gedeelte in dezelfde vijf, maar DWD is veel meer in uh, geëngageerd. Dus dat, dat valt op zich mee. Maar wel de redacties mogen niet echt bij elkaar naar binnen lopen. Mm -hmm. Maar het gaat ook over uh, Knevel van der Brink en, en, en Paul Witte Man. En dan neem jij de treffende de treffende ja, metafoor Coca-Cola en Pepsi. <laughs> Knever van de Brink zijn Pepsi en wij zijn Coca-Cola. De nee, real dat, deal. de real thing. The real thing, ja. Ja, dat, nou ja Kun je dat, het toch niet kwalijk nemen? Nee, dat zijn bescheiden woorden in je eigen zak. <laughs> Ik heb het over Witte man, Niet over mezelf. Nou, over je hebt het over jouw programma. <laughs> Nou ja, kijk, als wij er, uh, wat is het, zeven maanden, acht maanden per jaar zijn, jullie zijn er, jullie tussen aanhalingstekens, ik weet niet of de brink zijn, er twee maanden per jaar, ja. dan mag je toch wel zeggen dat wij het, uh, het uh, echte merk zijn. En bov ja, bovendien, dat is gewoon een grapje natuurlijk ook. Want ik vind dat ze het heel goed doen hoor, als ons ja. vervaar. Is, is de verstandhouding een beetje goed tussen die redacties of is dat toch een beetje. Ik vond het heel erg leuk om uh, drie weken bij jullie te logeren tussen uh, aanhalingstekens, maar dat. Uh, met die redactie, dat vond ik prima. En wij hebben ook toen afwisselend het programma gemaakt... en zelfs nog een slotfeestje gehad met elkaar. Uh, volgens mij ging dat in, alle, uh, nou, in een prima sfeer. Ja. Wat vond jij ervan? Kan ik beamen. Ja, ik was erbij. Ja, het was erg gezellig. Nee, dat, uh, dat vind ik. ik... Dat mag ik best ook even zeggen. Bij de Varen is het altijd erg gezellig. Ja. Dat, ja, maar... dat, er zijn zeker verschillen. En, uh... Oh ja? Ja, nee, ja. We hebben nog vijf minuten, dus ik weet niet of ik de tijd heb om dat programma toe te <laughs> okay. lichten. Moet je Zon. nog maar een keer langskomen? Misschien de hele nacht. <laughs> <laughs> ik ben nog wel even benieuwd. Hey, uh, jij bent nu echt vanaf de start bij betrokken bij een Powerwhite Man. Uh, heb jij nog doelen? Als, je, je hebt eigenlijk alles. Kijk, wil dus gaat gewoon niet lukken. Dat nee. effect. Voor de rest heb je eigenlijk alles al bereikt. Nou, uh, alles al bereikt. Uh, nou, weet je, dat programma zoals gisteren, dan weet je pas heel laat dat uh, Zijlstra en Samson komen. En je, je bent nog afhankelijk van of dat allemaal door de fractie komt. En, ik bedoel, er zijn, je hebt wel de lijnen uitstaan en je weet wel... oké, okay, als het allemaal lukt, dan zitten ze er met z'n tweeën vanavond bij ons. En als de, op het moment dat het dan toch echt gebeurt... wat je dan pas om half acht mochten we de pro opnemen... dat ze zouden komen... nou ja, dan zitten we toch met z'n allen enorm te kikken. Dus, ja. En in deze dit politieke landschap verdachten van nou oké okay, we gaan drie rustige jaren tegemoet of zo vier rustige jaren met een stabiel middenkabinet ja. en twee weken later of een week of, nee een paar dagen na hun presentatie is het alweer uh, is er van alles aan de hand en dan proberen wij toch weer die goede gasten te scoren. Weet je, want daar zit altijd nog een soort. Uh, is het dan zolang de trein blijft lopen, blijft er elke dag weer een uitdaging? Dat je, dat je nooit denkt: oh, nu heb ik het wel een beetje gehad. Nee, ja, kijk, er dat, dat zijn ook nog periodes dat het gewoon even acht weken saai is. Dat is ja. Zelfs in Nederland komt dat voor. Als de politiek wat luw is. Ja, en dan, zit dan is het het Voor van. ons deel van de redactie, die twee collega's en uh, ikzelf, die die politieke redactie doen, ja, is het gewoon natuurlijk toch een stukje minder spannend. Ja. En, uh, ja, dan zit je ook wel eens na te denken van wat ga ik doen als Paul Wittemans stopt... en uh, wat voor andere leuke programma's maakt de Varen nog waar ik naartoe no. kan gaan. Nou, je hebt ooit al voor Paul de Leeuw gewerkt, zag ik? Ja, nou ja, De Wereld Door is een hartstikke mooi programma... maar ook wel weer anders en ja. niet zo politiek, zoals je net al zei. Dus ja, dan moet je best even nadenken... en uh, hopen dat er dan weer zo'n soort politiek programma komt. Van de Varen. Van de Varen. Dat is ook of... de vraag, hè? want het was destijds... baat voor Dorp, hadden geen, of tenminste de RTL had geen antwoord... De vraag is, wat, wat ligt er klaar als... Uh, ja, er tweeën, zijn veel gegaanig dus, ervoor. Er is veel interesse voor Jullie hebben natuurlijk een paar toppers klaarstaan. Nou, uh, dankjewel. De, de AVRO <laughs> zou het willen, geloof ik. De Caro heeft ook ambitie. Ja, natuurlijk. Wie wil het niet? Wie wil het ja. niet? Ik, uh, ik moest even een beetje grinniken. Uh, ik, ik vraag me nou wel eens af, weet je... Uh, je hebt contact met... met ja je, je kan er heel nuchter over doen... Maar het zijn toch de belangrijke mensen van het land. Uh, ja. uh, bijna dagelijks. En dan uh, lees ik ergens... Ik moest een beetje grinniken. Uh, citaat uit je boek. Nog geen half uur naar de plaatsing op jo.nl... Ging mijn telefoon. Je had daar een column geplaatst... over Halbe Zellenstraat in de uitzending kwam... en Mark Rutte die hem had teruggevoten. Ja. Mark Rutte's naam ligt erop. Ik was nog thuis en boog me even wat dieper om de op, over de krant. Die bel ik nog wel even terug, dacht ik. <lacht> dacht ik, ja hoor! <lacht> ligt, ik dacht toch op, ik dacht toch op. Ja, na de tweede keer, denk ik, <lacht> hallo... de, de fractieleiderstijd van de VVD. Ligt, ligt de ijdelheid ook op de loer bij zo'n beroep? Uh, ja, je kunt, als je het niet oppast... kun je jezelf heel erg belangrijk gaan voelen. Want je praat met belangrijke mensen... Maar het is altijd goed om je te realiseren dat, dat je de schakel bent tussen uh, die belangrijke mensen... die politici die we allemaal kennen en dat programma dat we allemaal kennen. En dat zij ook weten dat, dat ze via mij aan die tafel van het programma kunnen komen. Dus hoe belangrijk ben je? Nou, je bent belangrijk zolang je daar werkt. En als je zodra je wat anders gaat doen, ben je gewoon weer Peter K. van... Uh, uit en uh, die... Uh, met een gezinnetje. Met een gezinnetje. En die, die inmiddels in Nieuwe Sluis woont. En nog een paar van dat soort dingen, weet je wel. Dus Kijk. je moet je er niet al te veel bij voorstellen. En is Peter Kedon nog genoeg als, als papa voor zijn gezinnetje? Nou, vandaag. Uh, vannacht was het wat minder. <laughs> Sorry. Maar uh, ik denk dat we uh, morgenmiddag maar eens een uh, lekkere eten of zo. Kijk. Het is vandaag, uh, is dan uh, het, het belangrijke debat. Betekent dat jij dan ook wel weer naar de kamer moet vandaag? Ja. Ja, ja, ja. Okay. Um, ja, dus vanaf een uur of twee, drie hang ik toch gewoon in de, in de kamer rond. Het moet gebeuren, het werk. Het, uh, het briefje van Bleker van Peter K. Is uh, overal nergens te verkrijgen, volgens mij, bij alle boekhandels. Maar ook gewoon op internet. Ja, ook Dank... het e book ja. dat, dat zei je? Ook het e-boek, inderdaad. Ook het e book nou, ook nog zo verkrijgbaar. Dank voor jouw komst uh, naar de studio zo vroeg in de ochtend. Ja, graag gedaan. En daarmee is ook het eind uh, van dit programma Dit is de Nacht. Want ja, de nacht is voorbij. Het is ochtend zometeen het uitgebreide NOS Journaal. Ik wens u een hele fijne dag.